3 uur en ook thuis met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verwacht geen grote problemen... bij de overdracht van de handhaving van de drank- en horecawet aan de gemeente. De NVWA reageert daarmee op uitspraken van Koninklijke Horeca Nederland. Die waarschuwt dat veel gemeenten er niet klaar voor zijn. De NVWA zegt al een tijd samen te werken met de gemeente... om de overdracht soepel te laten verlopen. In de nieuwe drank- en horecawet, die op 1 januari ingaat... staat dat burgemeesters verantwoordelijk worden voor de handhaving ervan. Ze moeten er bijvoorbeeld op toezien dat er geen alcohol wordt verkocht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 Het vliegtuig kwam bij de landing op het vliegveld hard op de baan terecht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op het moment van de crash sneeuwde het in Moskou. Op het NK-schaatsen in Heerenveen is de 500 meter bij de mannen gewonnen door Lucas van Alphen. Van de favorieten voor de allround-titel deed Jan Blokhuizen goede zaken. Hij werd tweede. Zijn kramer werd vijfde en moet op de 5000 meter 3,7 seconden goedmaken op Blokhuizen. Koen verwij viel op de 500 meter.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 En dan is langs de lijn nog tot zes uh, uur. Dat is te doen gebruikelijk, maar niet dat we in de tijd van Opium... al gaan praten over sports eh, en gaan uh, kijken naar sport, of zover dat kan op de radio bij de NK Allround. We hebben twee keer een 500 meter gehad en net de drie kilometer... met Jorien Terbos, die het opvallend goed doet... Haar coach zegt erover dat ze niet op klapschaatsen kan rijden... en dat ze niet rechtdoor kan rijden. Hoe dat precies zit, dat leg ik straks voor aan Jochem Uitenhagen... die hier alles analyseert. En straks vanaf half vier mee gaat praten in het sportforum... samen met Telegraaf-journalist Luc Blijboom... en natuurlijk onze eigen Tomboots. Phil Collins en You Can't Hurry Love. Op deze zaterdagmiddag het is het zeven minuten over drie. Um, we hebben dus een short track aan de leiding bij de NK All Rounds. Na uh, drie afstanden, Jorien, twee afstanden, sorry. Jorien Ter mors heet ze. Um, um, ja, voor voor uh, Irene Wust en Diane Volkenburg is toch wel uh, opmerkelijk. dat drie kilometer was Termors uh, de snelste zojuist. Ik ben benieuwd wat ze te zeggen heeft tegen collega Steven Dadebouwt. Uh, ja, gefeliciteerd ten eerste. Um...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 deze vlakke rondetijden rijden komen we uit op een tijd uh, 4-0-3-8 of 4-0-4. Uh, nou ja, ik heb de afspraak uh, goed nagekomen. Dus. Het is al het dijk van de tijd. Het is dus de vijfde tijd uh, gereden dit seizoen. Ja, klopt. En nu sta je daar bovenaan dat podium. Na twee afstanden. Nog twee afstanden te gaan. De 1500 en de 5. Nou, laat het eerst de 1500 even doen. Weet je je PR daarvan? Uh, 202-45 uh, hoorde ik net al uh, van Bert. Dus, uh... Wat zegt dat?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 Wat een onbevangen meid als je dat zo hoort. Het loopt gewoon van iedere slag te, te genieten. Ja, heerlijk toch? Ja, geweldig. Zo dus kan schaatsen, dus ook. Ja, ja uh, uh, ze zegt uh, uh, ja, het gaat gewoon goed vanwege het uh, uh, uh, gewoon hard trainen. We gaan even naar Iedereen Wust, hoor ik in mijn uh, koptelefoon. Gaan we er straks over doorpraten, Steven? Iedereen Wust, ja, net van het podium af voor de huldiging van de, de drie kilometer. Als je terugkijkt op die race, met wat voor een gevoel kijk je dat terug?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 Op het enkel afstanden en in de Wildcup hier toen. Uh, die 500 verbaast me eigenlijk meer. Ik bedoel, als je ziet uh, dat Jurine uh, tot vorige week nog een PR had staan van 43 seconden. Vorige week in een trainingswedstrijdje 40-1 rijdt en nu 39,5. Ja, dat, dat is wel gewoon echt heel erg hard. En ja, daar kun je alleen maar respect voor hebben. En ik vind het alleen maar goed. En het is mooi uh, om te zien. Het verschil de 1500 tussen jullie twee is 1 seconde en 1500ste. Ja, uh, is dat haalbaar? Ik weet niet. We zullen het morgen zien. Ik ga mijn best doen. Was spannend zo hè? Zeker. Iedereen Wust. Goed, dankjewel. Steven, bij uh, Irene Wust, die toch een hele andere beleving heeft. Dat hoor je wel met uh, Jorien die er ondervangen in staat. En, en Irene zegt, ja, ik heb gewoon een slecht voorseizoen gehad. Ja, nou dat geloof ik ook wel. Dat is ook zo. Ze, is natuurlijk, uh, ze heeft de World Cup niet kunnen rijden. En eigenlijk wat, je, wat ik net al aangaf, je, je ziet het in het verloop van honderd tijden, bij Irene die heeft gewoon een aantal wedstrijden nodig om. Nou, zoals zij zegt, hard te worden, tempo hardheid te krijgen. En dan gaat ze op een gegeven moment zo'n drie kilometer rijden. En dan gaat ze niet zo snel meer kapot. En dan finish je gewoon in een hele snelle tijd. Dus ik, ik geloof dat wel. En wat ik wel mooi vind, en ik denk dat iedereen het in de loop der jaren ook wel heeft geleerd. Ze hebben natuurlijk al ontzettend veel gewonnen. Ja, en Nederlands Nederlandse titel nu is hartstikke leuk. Daar zal ze morgen ook vol voor gaan. Uh, maar het is veel belangrijker wat er over een paar weken tijdens het Europees kampioenschap uh, gaat mm -hmm. gebeuren. Ja. En daar word je uiteindelijk echt op afgerekend. Ja, dat is precies wat ze zo zei. Ik wil hier liever tweede dan op een ja. EK eerst. Als anders, als en, anders en, en, en dat natuurlijk. is terecht, vind ik ook. Ja, ja duidelijk. Um, even wat zij ook opmerkelijk vond. Kijk, drie kilometer, dat verbaast haar niet van Jorien. Want als we het even op die twee toespitsen nu. Ja. Maar die 500 meter, dat was buitenspel trouwens. Hoor ja, ik hoor uh, het. Die 500 meter, die verbaast haar meer. Um, is dat bij jou ook? Want inderdaad, wat zij zegt, van 43 naar, onder de, naar, naar, naar, <lacht> uh, naar 39 in. Ja, in dus is een in week. De paar, in in twee weken tijd, ja. Het gaat wel heel hard dan. Ja, het, het gaat ook heel hard. En ze zal gewoon. Kijk, ze rijdt normaal nooit op klapschaatsen. Want dat mag in het track niet. Dus dat is al even een, een gewenning die je, moet, die je moet hebben. Maar ik ben wat dat betreft wel bang voor de aantal lange baan rijdt. Dus als ze nog wat meer gaat uh, lange baanervaring gaat opdoen, dat ze een steeds gevaarlijke concurrent wordt. Um, de andere kant kan wel werken. Op het moment dat het track goed werkt als training... dan denk ik dat je dat ook als basis moet houden. We hebben in het verleden bijvoorbeeld ook gezien met Greta Smit... die vanuit de marathon het lange baan in ging. Olympisch Zilver won. Meer en meer lange baan ging trainen en langzamer ging schaatsen. Um, dat je uiteindelijk de sleutel tot het succes op de lange baan niet, moet, uh, niet kwijt moet raken. En ik denk dat Jeroen Otter daar een hele belangrijke is. En dus de discussie over of ze zelfs wel of niet een Europees kampioenschap all-round gaat rijden. dat ze die intern voeren, snap ik heel goed. En ze is in de eerste plaats shortwekster. Ja, dat zegt Jeroen Otter inderdaad ja. eerder vandaag. Die zegt ja, wel mooi zo'n titel: uh, NK all-round. Maar ja. of we dan ook inderdaad mee gaan doen aan de EK all-round, dat moeten we nog maar zien. Kan je dat maken als je aan zo'n toernooi meedoet en dan de hoofdprijs gewoon weggeeft? Ja, vind ik wel. Ik vind het uiteindelijk een keuze. Ze is Shortrakster en ze mag hier gewoon deelnemen. En ze moet een keuze maken waarin ze wil, wanneer ze waar wil presteren. En als Shortrak op nummer 1 staat, dan lijkt me het ook niet heel verstandig om een Europese kampioenschap Allround over drie dagen te rijden. En een dag of vijf later voor een Europese kampioenschap shorttrack van start te gaan. Dus ja. ik vind het altijd heel verstandig. En mag dat? Ja, ik vind dat dat mag. Keuzes, keuzes, Ja, keuzes. absoluut. Ja. Zouden meer mensen moeten doen. Ja. Um, wat gebeurt er dan met dat ticket dat zij dan in handen heeft eigenlijk? Wordt het gewoon doorgegeven naar dat de volgende man, op de algemeen, in het algemeen wordt, klassement? Ja, absoluut. Dan gaan ze kijken. Als de Jury niet meegaat, dan zullen de nummers 2 tot en met 5 naar het EK gaan. Ja. Dus eigenlijk, de, de, die 1 tot en met 4 speelt een rol. Ja. Maar als je er dus over zit te praten, wordt die, die plek 5 dan ook die, heel erg belangrijk Die plek 5 wordt heel interessant, ja. Die is altijd interessant als reserveplek natuurlijk. Um, maar nee, absoluut. Dus eerste, als je nu naar de top 6 gaat kijken, dan ben je als vijf, of als zesde ben je straks misschien de reserve. Dus ja. Dat is voor een aantal meiden misschien heel interessant. Aan de andere kant, er moet gewoon hard gereden worden. En, um, je zou ook kunnen zeggen, als Nederlanders vinden wij het jammer als Jorin niet op een Europese kampioenschap start. Want dan is ze ook titelkandidaat. Zou je als je de lijn doortrekt van een Nederlands kamp moeten. Maar ik vind het een goed recht om gewoon de keuze te maken voor het De vijf kilometer is inmiddels gestart van de uh, mannen. Uh, ik ga even kijken in de lijst of uh, Koen Verwijder nog steeds bij staat. Ja, in rit 12 tegen Douwe de Vries. Hij is gevallen. Ja. Op de 500 meter. Dat is natuurlijk een grote domper. Absoluut. Uh, wat voor nut heeft het nu om um, die andere drie afstanden toch nog te rijden. Het is tweeledig. Er is op het ogenblik ook een selectiewedstrijd voor de vijf kilometer gaan. Dus op het moment dat hij gewoon een goede vijf kilometer kan rijden... zou hij de World Cup vijf kilometer kunnen gaan starten. En um, voor de rest is het nu van belang om uiteindelijk gewoon te kijken... van joh, hoe, hoe goed is die? Kijk, gaan ze voor een aanwijsplek? Ik weet niet, ze heeft natuurlijk een aanwijsplek gekregen... toen de tijd met de enkele afstanden, omdat hij gedisqualificeerd werd... maar wel de snelste was. Um, ik denk dat hij hier zo ontzettend hard moet rijden voordat hij een aanwensblijk wil krijgen. Dat, nou, ik, ik denk dat dat niet echt uh, gaat gebeuren. Dus ja, Voor hem is, is een individuele kwalificering misschien belangrijk voor een, uh, voor een World Cup. Maar uiteindelijk, uh, ik denk dat die drie afstanden rijden... niet uh, hem op gaat leveren wat hij graag zou willen. Een de eko round ticket. Je denkt dat dat niet nee, gaat Nee, ik, ik zou het heel raar vinden als ze op basis van, uh, van uh, drie andere afstanden aan gaan Ik moet nog maar even zien of hij sowieso de laatste uh, rijders gaat halen. Want ze hebben inmiddels... Uh, de, de laatste acht rijders mogen starten op de 10 kilometer. Dus je moet echt wel uh, kort eindigen wil je dat kunnen doen. En ja, dan kan je op basis van twee afstanden vind ik niet dat je iemand aan moet gaan wijzen. Nee, maar stel nou dat hij dat dat het goed doet op drie afstanden. Hij laat zich zien, hij heeft een opening op de 500 meter. Zo hard heeft hij nog nooit gereden. En dan zeg jij... Desondanks... Ja, je gaat twijfelen nu, hè? Nou, nee, maar nee, goed, we gaan er nu al speculeren. Ik kijk, op een gegeven moment spreek je met de regels af. Wat zijn calamiteiten? partijen kunnen cal calamiteiten zijn. Maar ik vind ook nog niet dat hij in het voorseizoen dermate hard heeft gereden... dat je zegt van het is een vaste waarde de, waarvan je, waar, waar je op kan bouwen. Hm. Um, dat laat hij nu ook zien dat hij gewoon weer een glijpartij heeft. En ja. dat is misschien wel een stukje overmoedigheid. Want dat vind ik er in de, in de race wel uitstralen. Goed, eerst maar eens kijken wat hij uh, presteert in eventueel die andere drie afstanden. Hij was niet helemaal fit, Absoluut. geloof ik. Moest nog even langs de dokter. Hij had wat hoofdpijn door die valpartij. Dus misschien later daar meer over vanuit T11. Het gebeurt niet vaak dat een uh, cover mooier is dan het origineel. Ik wil daar verder zelf niks aan verbinden, maar uh, dan weet u mijn mening wel een beetje. He ain't heavy, here's my brother, een remake van een uh, nummer van The Hollies. Het is dus, uh, dé eindejaarshit in Engeland. Uh, Paul McCartney hoort nu en uh, Robbie Williams uh, zongen ook bij. De opbrengst uh, is voor nabestaanden die vechten voor eerder naar aanleiding van de Hillsborough ramp... die meer dan 30 jaar geleden plaatsvond. Dus die uh, voetbalramp uh, in het stadion van Sheffield United... waar 96 fans van Liverpool zijn doodgedrukt... Uh, dit jaar verschijnt er een rapport waarin de schuld van het drama bij de autoriteiten werd uh, gelegd. Goed, um, we gaan eens even kijken in het stadion. In uh, Tijalf, Sebastian Timmerman met de vijf kilometer mannen. De eerste rit zit erop, als het goed is. En daar heb ik gekeken naar een jong talent. Kai Verbij heet hij. Hij komt uit Leiden dorp. Hij is pas 18 jaar jong. Bezig trouwens aan zijn eerste Nederlands kampioenschap allround. Ik denk dat het iemand is die we in de toekomst meer gaan zien als uh, sprinter die dat zeg maar doortrekt op de middellange afstander. 1500 meter. Beetje type Rian Simon Kuipers. Een beetje zo'n jongen. Denk ik dat hij uh, uh, daar het beste in zijn mars heeft. Reed net geen persoonlijk record op de 5 kilometer. 656, 52 nadat hij eerder vandaag zesde werd op de 500 meter bij zal gaan zakken in het algemeen klassement na deze 5 kilometer. Reed tegen een vries tegen Detje Wiemenga. Die kwam vallend over de streep net binnen de zeven minuten. Dat betekent voor hem een persoonlijk record. Maar ik denk dat dat persoonlijk record dadelijk ook weer meteen uit de boeken gaat. Want we zagen Wiemenga op het rechterstuk tot vier keer toe met zijn linkerschaats over de middenstreep gaan. En dat mag niet. Dat is die Dr. regel, Weet u nog wel. Zo wordt hij spottend genoemd door de schaatsers die een paar jaar geleden werd uh, aangenomen. Maar die nog altijd geldt. Uh, Keiverbij reed dus de wedstrijd wel reglementair uit. Het wachten is eigenlijk op de vierde rit, denk ik. Dan gaan we met Tom van Beek en Ander Talent in actie zien. Hij gaat het dan opnemen tegen Bart van den Berg. Maar voor de echte grote namen moeten we nog wat langer wachten. Ja, tot uh, rit 11. Bijvoorbeeld Jan Blokhuizen tegen uh, Sven Kramer. Blokhuizen die deelde op de 500 meter... Een klein tikje uit aan titelfavoriet Sven Kramer. Blokhuizen reed een tijd van 36.29. En zag dat zijn teamgenoot na 36.66 over de streep kwam. Kramer moet daardoor op de 5 kilometer 3,7 seconden goedmaken. Blokhuizen eindigde overigens als tweede achter Lucas van Alphen... die in tijd van 36'17 klokte en Kramer werd vijfde. Blokhuizen had ergens gehoopt dat hij de 500 meter zou winnen. Nou ja, goed, er zijn ook nog een paar uh, rijders in het veld... die wel aardig sprinteren benen hebben. Maar het uh, was wel een goede reis. De opening was niet echt, uh, niet echt goed, maar uh, ik kon daarna wel goed doortrekken. Nou, we zagen in motion, een hele mooie bocht van jou bijvoorbeeld. Uh, dat zag er uh, bijna perfect uit. Ja, ik, uh, de laatste binnenbocht denk ik, doe je op... Uh... Ik hoorde wel van iemand strak langs de blokjes, Maar ja, goed. Als je, als je hard wil gaan, dan moet je, ook, dan moet je de kortste weg. Dus uh, ja, wat ik zeg, na, na, na de eerste 50 meter uh, goede race gereden. En dat betekent ook dat je uh, op weg bent naar het kampioenschap nog steeds? Ja, uh, dat is nog een beetje voorbarig, maar uh, het is een goede start in ieder geval. En uh, knop om en uh, nu is het zometeen harde, uh, snelle 5 kilometer rijden. En dan, uh, heb je goed papieren, Ja, want dat is natuurlijk het mooiste, want het gaat tussen jou en Sven Kramer. Jullie rijden ook tegen elkaar op de 5 kilometer en het verschil, omgerekend, is 3,7 seconden. Dus? Ja, langzaam start, achter Sven aanrijden en zorg dat het. 3,7 Hij, gewoon, denk ik, net als Kolom gewoon een strakke race rijden. En ja, dan tegenstelling tot Kolom, denk ik dat Kramer wel ergens onderdoor gaat komen of dichterbij. En dan ga ik er achteraan, daar gaan we een strijd van maken. Frissen nog even op. Hoe ging het in Colonna? Ja, Colonda reed tegen Bob Pio. Dat was eigenlijk gewoon een rit alleen. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik uh, hier net zo gestart is in Colonna, Dus uh, gaan we gaan er gewoon hard in. En dan uh, gaan, we, gaan we naar snelle tijden toe, denk ik. Hoe gaat het eigenlijk? Jullie zitten samen in een ploeg. Hebben jullie contact met elkaar nu? Want het lijkt echt wel tussen jullie tweeën te gaan, dit kampioenschap. Want als je iedereen eruit vult dat hij niet echt een allrounder is, dan zijn jullie tweeën de mensen. Ja, je, je traint natuurlijk het hele jaar met elkaar. En, uh, je, je gaat met elkaar naar de baan, uh, je zit met elkaar aan tafel. Dus natuurlijk is er gewoon normaal contact. En dat is denk ik uh, wat de insteek gewoon is. Uh, goed met elkaar trainen en uh, dan op het ijs gewoon uitvechten. Dus het is niet zo dat we, dat we nu uh, gescheiden van elkaar leven en uh, niet met elkaar praten. Dat is onzin. Maar bij wie is de wil groter om te winnen hier? Ja, dat uh, is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat we allebei willen winnen. Iedereen wil winnen denk ik, dus uh, daar ben je uiteindelijk toch zo voor. Ja, hij heeft al veel gewonnen en jij eigenlijk nog helemaal niks. Nou ja, ik ben zeker hongerig. Maar uh, ik denk dat Sven het ook nog is. Ja. Het begint op? Ja, zeker. Ja. Op naar het uh, uh, eind van de middag. Deze kilometer? Ja. Oh, mooi. Zeker weten. Mooi rit. Nou ja, dat was uh, Jan Blokhuizen. Uh, Jochem uit te hagen, wat hij zegt. Uh, gewoon hard uh, van start gaan. En dan, ja, zien we wel wat... en dan te Sven aanrijden. <laughs> en dan ja. wachten tot hij haalt en dan haal ik hem ook bij nou, het, het is natuurlijk wel eens een keer leuk voor hem dat hij gewoon een lekker stukje voor ligt. En ik, ik denk hij, hij zal vooral zijn eigen race moeten gaan rijden. Kijk, je weet helemaal niet wat Sven van plan is. Die gaat, die gaat hard rijden. Uh, maar uiteindelijk in Colombo heeft hij eigenlijk ook zijn race zelf gereden. En het was Bob op een gegeven moment die, die weer bij de buurt kwam. Uh, maar ja, hij moet gewoon zijn ding gaan doen. en dan, uh, Het wordt morgen pas echt beslist hoor, zeker bij die mannen. Heb je het ooit bij de hand gehad? Dat je bij het ontbijten of bij het avondeten met een ploeggenoot zat die je grootste concurrent was? Ja, onder andere met Karl ja. Ja, ja. En, en, en praat je er dan toch wel over? Of uh, ga je, zit je elkaar te pesten? Of... Nee, dat nee, Is ons Is onze de wat dat betreft? Nee, je, je leeft toch een beetje langs elkaar heen in zoverre dat ik ook een heel andere dagindeling had dan Karel zelf. Dus we zagen ook bij het ontbijbewijs. Ik kwam aan te, ging hij al weg. En je leeft een beetje langs elkaar heen. En dat was niet omdat we dat niet wilden, maar dat we gewoon zo onze dagen beleefden. Ja. Wanneer gaat dat in voor Blokhuizen en voor Kramer, dat ze... Hun eigen ding doen en dat is de laatste keer dat we het gebruiken vanmiddag, maar dat ze dat ze nee, dat, ze ik, dat, ik, dat doen? ik heb geen flauw idee. Daar zou je echt dat zou je ze moeten zelf moeten vragen. En gebeurt en, het op de baan of gaat het gedurende nee, de dag? Nee, dat gebeurt ook wel een beetje in het hotel dingen kan, maar dat is heel erg van hoe ze hun dagen indelen. En, als als je samen gaat inrijden, dan heb je ook dan dag hij bij wijze van spreken samen naar de baan toe. Ja. Ik, ik ik weet het niet hoe, hoe zij dat doen. Oké, okay. goed straks het uh, sportforum. Luc Blijboom is uh, aangeschoven en ook uh, Tom Boots, Die zit er al. Mark Visser zit er ook, maar die gaat tijdens het Sportforum weg. Maar die heeft wel de voorrang van het laatste nieuws van half vier. Radio 1, het NOS-journaal. Bij een vliegtuigongeluk in Moskou zijn zeker twee doden gevallen. Een vliegtuig schoot bij de landing van de baan en kwam op een autoweg terecht. Toestel brak in drie stukken en vloog in brand. Zijn zwaar gewonden, maar hoeveel is nog niet bekend.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 Met zoals beloofd zometeen het eh, sportforum. Maar natuurlijk staat het schaatsen centraal. Nog even naar eh, Sebastian Timmerman. In Tioff, die kijkt naar de vijf kilometer met de, de mindere goden. Moet ik het zo zeggen, met alle respect gesproken. Ja, nee, ja, zo, zo is het wel. Als je inderdaad uiteindelijk het, het klassement erbij pakt... en morgen ook het eindklassement erbij zal pakken... dan zul je inderdaad zien dat namen als Hardrik de Vries en Kars van Trieren niet bovenaan in de bovenste regionen van het klassement zullen staan. Die Hardrik de Vries, dat is een Groninger... reed trouwens net wel een persoonlijk record. En met 6:53.58 58 de snelste tijd na twee ritten. Ik ga nu kijken naar Michael Voets en uh, Tom Terpstra, twee uh, jonge jongens. Uh, na vier ritten gaan we trouwens dweilen uh, in het tweede blok van de 5 uh, kilometer. Ik moet trouwens zeggen dat we naar vijf ritten gaan dweilen. Tweede blok gaan we eens even kijken. Bijvoorbeeld wel Arjen van der Kieft zien. En ook Lucas van Alve. de winnaar van de 500 meter in 3617. Hele goede tijd gereden door de jonge Lucas van Alve. Dus ik ben benieuwd wat er straks gaat worden. Bob de Jong zit ook in het tweede blok tegen Rens Rottevel, Maar de rit is inderdaad rit 11. Jan Blokhuizen tegen Sven Kramer. Dat wordt een uh, rit uh, toch uh, waar de vonken vanaf zullen spatten. Voorlaatste rit Koen Verweijt, Douwe, de Vries. En in de laatste rit Mark Ooyevaart tegen de... De titelverdediger, Tetsjans Bloemer. Maar die 11, die gaan we even met de rode pen omcirkelen. Jan Blokhuizen tegen Sven Kramer. Uh, uh, het jonkie van TVM tegen Sven Kramer die steeds groep heeft. Het gaat om plaatsing voor het Europees kampioenschap. Maar leer ons Sven Kramer kennen. Als het erop aankomt, wil hij toch altijd graag winnen. Nu toch je rode pen in je hand hebt. Hoe is het met die uh, Wemiga afgelopen? Dus die, die ging vier keer met zijn schaatsen over die lijn. Die ja, die, uh... Ja, uh, ja, die is inmiddels uh, officieel gedisqualificeerd. Ik dacht het al, want hij was in tranen, zagen we hem. Dus oh. ik had al het idee dat de scheidsrechter... Uh, toen tegen hem, hem verteld dat, dat hij gedisqualificeerd ging worden. En dat is inderdaad inmiddels gebeurd. Ja, vind ik dan toch ja. wel weer zielig om te horen. Ja, ja. maar goed, het is een regel. Ja. En die is er nu een paar jaar. Ik vind het wel grappig dat aan het begin als zo'n regel wordt geïntroduceerd. Je iedereen hoort, ja, het is belachelijk. Dat je eh, met de zijwaartse beweging al nooit een keertje stiekem een klein beetje over die lijn mag gaan. Maar nu we een paar jaar verder zijn, zie je eigenlijk dat het in 95% van de gevallen altijd gewoon goed gaat. Dus mm. iedereen hij is, is er wel aan gewend geraakt. Ja. Maar hij was in het begin Jochem wel ja, heel erg... De, de, de regel is wel iets versoepeld. Je mag ja, nu, als je ja, er één keer doorheen gaat, is het niet zo erg. Mag. Bij de tweede keer in volledig de schoenen overheen, dan ga je eruit. Maar vier keer is te veel. Ja, ja. goed. Um, dan, uh, dankjewel, uh, Sebastian. Dan uh, Sven uh, Kramer. De, had jij verwacht dat hij zo'n comeback zou maken zoals hij tot nu toe heeft gemaakt? Nou, ik, ik denk dat hij gewoon redelijk passeert. Ik vind zelfs een 500 meter had ik eigenlijk stiekem nogal wat sneller verwacht. Omdat hij dat redelijk goed kan. Maar dan zie je dat hij misschien ietsje achterstand uh, heeft opgelopen. Maar aan de andere kant, met zijn lease niet voldoende kunnen starten. Nou, dan is het een prima 500 meter. En kijk zo meteen naar de 500 hij gaat gewoon hard rijden. Hij is gewoon weer terug. Ja, ik vraag me af of hij ooit weg is geweest. Ja. Ja, uh, hij, is de, hij is een van de titelkandidaten. Um, daarmee kan hij uh, dit kalenderjaar uh, de glans geven die het uh, verdient. Vooral in het begin van 2012 beleefde Kramer een uh, superperiode... met de Europese en de wereldtitel Allround. Een opsteker nadat hij uh, het seizoen daarvoor verstek moest laten gaan. Nog één keer blikken we terug op de comeback van Sven Kramer.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 Dus uh, ja, een beetje bijbeunen bij de radio, hè? Hij uh, snuit nog even zijn neus, terwijl Jan Blokhuizer strak voor zich uitkijkt. Dus Misschien moet hij gewoon wat de druk erop zetten. Meteen keihard bij hem wegrijden. Dus Sven Karame, verrassen. Hij moet gewoon iets doen. Hij moet ergens een truc uithalen.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 Een show van Kramer. In het wereldkampioenschap, daar waar Blokhuizen twee seconden moet goed, goed maken op Kramer. En Kramer nu gewoon in de finale weg, als van en nu moet je gewoon wegrijden, Sven. Kramer sluip op koude voeten weg bij Jan Blokhuizen. Als Kramer in zijn beste dagen. Dat ging... het, het, het is misschien niet spannend, maar het is wel imponerend. Het gemak waarmee Kramer dit doet. Nou ja, het, was, het was zeker geen 1-2'tje, maar het ging wel heel erg goed. Het wordt een erenronde voor Sven Kramer. Iedereen gaat staan hier. Sven Kramer weet het. Ik heb, ik heb nog wel mijn ups en downs, maar ik weet het nog goed, goed te breien op, op, op de momenten dat het eigenlijk echt moet. En ja, daar, ben, daar ben ik echt blij mee. Fantastisch gedaan, Sven Kramer. Hij hey, wijst. <lacht>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 Door dat uh, finish oogrijden, rijden, ja. wat hij heeft geleerd van Budapest. Ja, dat geeft wel een heel lekker gevoel. Nog nooit was er een Nederlander die vijf keer wereldkampioen werd. Hier heb jij Rintje Risma nu nog wel acht keer gelaten? We hebben nu vijf. Ja, dat is een lekker gevoel. En wordt hij voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen Oranje? Hij is vanaf nu de allergrootste onrounder die Nederland ooit gekend heeft. Want Sven is helemaal terug hoor. Twee blokhuizen, drie verwijt. En zo is het Oranje. Oranje, oranje boven. Ja, mooi om nog een keer uh, terug te horen. Deze collage uh, van uh, Edwin Cornelissen. Uh, want uh, Jogger, jij merkte het al op. Hij is ook alles gevonden waar hij gestart is. Uh, ja, ik kan me alleen uit? een 10 ja. kilometer herinneren. In een World Cup waar hij negende uh, ja. werd of zo. Maar nee, voor de rest, hij, uh, waar hij start, wint hij. Ja, ongelooflijk. Het is tien over half vier. Langs de lijn Sportsforum meningen en analyses over sportactualiteiten. En ik heb wel eerder uitgelegd dat we iets eerder beginnen. Een klein uurtje eerder dan normaal gesproken de bedoeling is. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de NK Allrounds, met tussen kwart over vijf en half zes de rit der ritten op deze middag... tussen Blokhuizen en Kramer, die we natuurlijk live gaan volgen op die vijf kilometer. Te gast Jochem Uithenhagen natuurlijk. Die ga ik ook zo naar zijn moment van de week vragen. Ook Luc Blijbaum is aangeschoven. Telegraaf, welkom. Dank je. Wat is jouw moment van de week? Mijn moment van de week is uh, Sven Nijs. Die tijdens de velder in Loenhout uh, in kansloze positie ligt. Voor de negende keer een uh, bierdouche dat in België krijgt. In de remmen knijpt, onder het hek doorgaat. En uh, de jongeman eventjes uh, vraagt waarom hij nou uh, dit doet. Zeer ja, opmerkelijk. Ja, glas bier krijgt hij over zich heen gegooid. Ja, dat schijnt vaker te gebeuren in België. Maar waarom? Bij Het, het schijnt een traditie te zijn. Oh nou, leuk. Maar... Ik weet het ook niet. Ik Goed. zie de lol ook niet van in, maar... Oké. Okay. Goed. Maar dat was jouw moment. Dat Afstappen was mijn moment. en gewoon de man zelf even aanspreken. Ja. Waarom doe je dat nou eigenlijk? Ja. Goed. Tom Boots. Ook welkom, Tom. Dank je. Wat is jouw moment van de week? Ik laat vanochtend een typisch bericht in de krant. De schaatsploeg van Jacori uh, had nog geen salaris ontvangen. Sinds Brent Loyalty. Dat is de nieuwe sponsor in oktober. Dus de sponsor werd. En ik vind het wel heel erg opmerkelijk dat je net begonnen bent met sponsoren en nog geen salaris hebt uh, uitgedeeld. Waarvan ja, acte, Jochem Uithagen, jouw moment van de week? Ja, Ook het schaatsen. Ik uh, heb natuurlijk het marathon schaatsen bij de dames gevolgd. en Ik zie daar een finish en ik zie Lisanne Sumanta als eerste finish... En in een soort van ja, valpartij, maar gewoon door vermoeidheid uh, wel Nederlands kampioen worden. En dan vervolgens terugverwezen worden naar een derde plek volgens de regels als de jury... En ik als schaatskijker uh, en toch enigszins kenner denk dat het een onjuiste beslissing is geweest. En ik vind het zonde dat, uh, dat daar gewoon zo mee om wordt gegaan. Als je dan in de schaatswereld om je heen informeert dan hoor je aan alle kanten eigenlijk dat eigenlijk niemand het helemaal mee eens is. En ik vind het zonde dat zo'n meid een mooie prijs wint en eigenlijk niet uh, krijgt wat ze dus wel heeft verdiend. Ja, in Vancouver okay. 2010 overigens de ploegachtervolging Duitsland. Annie Vriesinger kwam net zo over het ijs volgens mij. Ja. Ja, en, en die heeft zijn gouden medaille nog steeds. Ja, en het, ik weet niet of de regels voor het marathon anders zijn dan voor het lange baan. Ik denk het wel. Um, en natuurlijk, ja, je moet soms kijken, we weten ook in het lange baan... zo'n kickfinish mag ook niet. Want dan wil je proberen uh, tijdwinst te boeken door, door zo te finishen. Maar je ziet gewoon dat ze met een schaats in het ijs... Tikt omdat ze vermoeid is vooroverstrijkelt en als eerste over de lijn heen komt. Ook haar schaatsen zijn eer. Dus het is een totaal onzinnige beslissing op zo'n kampioenschap. Ja, maar we hebben het net gehad over die dokter. Want normaal praten we niet over het moment van de week door, maar nu jullie het er toch over hebben. Je zei net over die bibberregel. Ja, maar die regel hebben we. En dat weet je. Als je er vier keer overheen gaat, dan is het klaar. Deze regel bestond ook, dus dat kon je ook weten. Ja, alleen het gaat op een gegeven moment om interpretatie van de regels door de jury. En als de jury zegt, ik hoef het niet eens na te kijken op video, uh, want ik heb het zo gezien. Ja, dat, dat, dat vind ik dan toch discutabel. Zeker als je daarna zelf nog een keer gaat kijken hoe, hoe het er echt voor staat op, op, op, op het beeld. Ja. Dat, dat vind ik zonde. Ja. De in leidende geest van de wedstrijd is iets dat uh, heel veel scheidsrefters nog heel erg moeilijk vinden ja Blijkbaar. Goed. En niet alleen bij het schaatsen. Maar al nu we het, het er toch ja. over hebben... ja Lisanne, Sumanta, daar hebben we het over. Uh, je zei het al, goud veranderd in brons. En uh, Sumanta was inderdaad ontgoocheld. Ik had hem. Ik had hem ook. Ik dacht niet ik had hem. Ik had hem gewoon. En uh, het was echt een onwijs rare wedstrijd. En van vermoeidheid. Ik denk dat ik bleef hangen in mijn schaats. Ik weet niet. Ik viel over de finish. Ik viel op de finish. En ja... Vind ik... je het oneerlijk? Ja, heel oneerlijk. Ik hinderde niemand. Het was een sprint. En in een sprint... Ja, ik, uh, ik heb er eigenlijk geen woorden voor, maar goed. Ja, iemand hier nog iets aan toe te voegen? Deze ontgoocheling, want dat klinkt er aan alle ja. kanten uh, Teruggeven die bedoel Luc. je. Ja, Teruggeven, ja ik denk, denk je dat dat gebeurt nee, in het de een niet, conservatieve maar... wereld als het marathon gaat? Nee, is, daar, het gaat ze zeker niet. Nee, nee. Maar, nou, maar ze gaat stap ondernemen. Ze gaat gewoon nog eens nog, uh, aan de gang met een advocaat... om gewoon bij, uh, bij de KNSB toch uh, de, de, de, de, de verhaal in ieder geval te kunnen doen... Want... Daar zijn ook nog wel het een en ander over gezegd... dat ze een bezwaar wilden maken waar ze niet echt de ruimte toe kregen. En dat binnen 15 minuten meer, had als je geen ruimte... Dus oh. dat is haar kant van het verhaal. Dus je zal absoluut horen hoe de jury er tegenaan kijkt. Maar oh. ik ben benieuwd. Tombot Nee, niet hierover. Nog even het moment van de week. Want ik hoor net van Luc... dat de schaatsers toch betaald hebben gekregen, gekregen van, uh, de ploeg, uh, van de ploegori Ja, ik heb bij mijn collega Frank Woesterbrug zojuist gebeld. En die zegt van... Uh, ze hebben uh, onmiddellijk na de publicatie is de portemonnee getrokken. Dus... Uh... Bij deze. Eindgoed goed. Eind goed al goed inderdaad. Wat is te... dat het aan de hand van een publicatie moet zijn, kom. Ja. Nee, dat was al lang van plan. Dat uh, moet je interpreteren, Jochem. Even terug naar het, uh, het schaatsen uh, Het was sowieso een, uh, een spectaculair kampioenschap. Uh, jij hebt het blijkbaar goed gevolgd. Bij de mannen, toch ook? Ja, heftig. En het was zwaar. <laughs> Als je iemand zag vallen, zag je niet eens de kussens raken. Het ijs was echt, lag een, een laag rijp op het, het was niet te geloven. Maar het was, het was een absoluut een hele mooie strijd. Ja. Ja, ja. Um, um, uiteindelijk, uh, Ingmar Bergman... Niet verrassend, voorover dus een tweede marathon titel op het kunsthuis. De Bam-rijder was uh, de sterkste sprinter in die loodzware wedstrijd. Ja, je weet dat iedereen die, uh, die wilde Bam verliest en, uh, en dan weet ik ook dat ik er niet meer achter kwam. Uh, ik denk moet hem geleidelijk opvoeren. Uh, ik wist dat ik op één man moest letten, dat was jouw want die moet er vandoor. En die hield ik zo goed in de gaten dat hij het ook niet echt aan durft om vroeg te gaan. Ja, en uh, kijk, Vreugdeel weet ik ook, die kan ook hard aankomen, maar uh, uh, ik voel me vandaag zo goed, dan vertrouw je er gewoon op. In hoeverre is het eigenlijk uh, goed in die marathonwereld... dat als je een marathon organiseert waar profs aan meedoen... en als er een bammer meedoet, dan weet je van tevoren dat hij wint? <laughs> Ja, ik zou wel. Op persoonlijke titel spreek ik hier dat ik het op zich nog wel zou willen denken: van moet je de boel niet omgooien door te zeggen aan het eind van het jaar. de beste zes rijders moet je een soort draw systeem over de ploegen verdelen. om, o, o, om het niveau wat, wat, wat breder te kunnen trekken. Maar ja, goed, uiteindelijk de beste behoort te winnen. En dat BAM doet een aantal dingen wel absoluut echt goed. Dus dat mag je ze niet kwalijk nemen. Ja, maar, maar, sorry, Tom. Ja. Maar ze werken natuurlijk wel heel erg samen. En ook als ploeg. Ze hebben ook de beste uh, schaatsers. Ja. En dan is de rest kansloos. Kijk, ik kijk al niet meer naar marathon, omdat ik al van tevoren weet dat een ba. Ik heb een hekel aan BAM gekregen. <lacht> Luk, BAM. Um, ja, in feite kun je hetzelfde zeggen met uh, lange baanschaatsen. Daar wint uh, TVM ook alles, althans, uh, in, in doorrounde. Ja, maar dan zie je nu bij de, bij, bij de vrouw. We hebben het net over gehad dat het toch redelijk niveleert zo langzamerhand. Dat heeft meer te maken met de kracht in de breedte dan met... Uh... Nou, nou dat, dat, ben ik, dat ben ik met je eens. Maar ik, ik denk dat het voor de breedte van de marathon op het ogenblik niet goed is... dat er één ploeg heel overheerst is. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk ook met het belang te maken van een rijder wil hard schaatsen. En blijkbaar kan dat onder bam bij Adema, gaat Adema heel goed. En als daar dan ook nog eens een keer een vergoeding... voor die rijders beschikbaar wordt gesteld... Ja, dan snap ik dat die rijders de keuze maken. En dan kunnen we niet gaan lopen roepen van dat het niet eerlijk is. Nee, dat, dat hebben ze blijkbaar goed voor elkaar. Dat nee, zijn de enige marathonschaatsers... die overigens die ambities hebben richting Sochië. Dat uh, scheelt ook. dus ja. Die zullen het waarschijnlijk anders aanpakken. Meer budget hebben. Uh, wellicht meer tengiskampen kunnen draaien. Ja. Ja. Ja. De ambitie reikt verder dan alleen het marathonschaatsen. En dat betaalt zich terug... In die marathons, Tom Ja, maar je, jij doet het uit het standpunt van de bam hè. Ja, Zo zou ik ook uh, denken ook als ik in die ploeg... Lagen? Nee, ik uit, het, <laughs> ik uit het standpunt van het publiek. Ja, nee, nee, ik, dat ben ik ook eh, met je eens. Nou, daarom zei je het natuurlijk ook. En het is natuurlijk niet verwonderlijk... als je als ploeg tactisch heel erg goed werkt... maar ook de beste rijders hebt. Ja. Dan, ja, dan kan je het invullen, hè? Waarbij dit... we natuurlijk kunnen afvragen of die andere marathonploegen niet eens een keer met elkaar om de tafel moeten zitten. Hoe zorgen we dat we die bammers nou eens een keer met z'n allen pakken? Ja, maar dan krijg je toch nog het krachtverschil in, in de individuen, denk ik hoor. Dat die erg uh, groot belang is. Nou goed, de individuele kwaliteit is absoluut van belang als je hard wil schaatsen in de marathon. Alleen ik denk dat als je met een aantal ploegen toch eens een keer om de tafel zit... hoe gaan we dat pak nou een keer slopen? Want dat is eigenlijk het verhaal. Op een sportieve manier... Ja, dan moet je best wel wat kunnen doen. Alleen dan moet je dus samen gaan werken. En dat vinden ze in de marathon ook nog wel heel moeilijk volgens mij. In wielrennen is het de normaalste zaak van de wereld. En een slag maken met z'n allen en uh, tegen de beste ploeg ten strijde ja, gaan. Maar in die wielerwereld is het ook wel eens voorgekomen... dat op het moment dat een sponsor begon te piepen... omdat er te weinig gewonnen werd... dat die dan vervolgens tegen de beste renners zei... Joh, laat ons gewoon één etappe winnen. Dan is onze sponsor weer blij en dan is ons budget voor het komende seizoen ja. weer geregeld. Is maar dat denkbaar in het, in het marathon schaatsen? Ik denk dat het wielerkalente meer ruimte laat om, om een voorhandje klap. Je kunt een keertje een kleine koers weggeven. Het is, is verdeeld in heers, hebben die grote ploegen ook. Ja, maar die grote ploegen blijven toch bestaan. Ik herinner me Sky vorig jaar. Ik herinner me Lens Armstrong met zijn ploeg. Daar nou, was geen kruid gewassen natuurlijk. Hè. Maar dat heeft ook andere redenen. Andere kant is ik, want ik wil even terugkijken nog naar, die, naar die marathon. Hebben jullie de finale gezien? Ik niet. Nee, ze waren eigenlijk met vier man waren ze ja, weg. Ja, ik heb mezelf zelf gezien. Ja, met vier man weg. En uh, ingmar Bergman rijdt op kop. Ze zitten allemaal in zijn rug. Hij gaat als eerste een sprint aan en wint een sprint. Mm -hmm. Dat vind ik dan toch wel heel knap. Ja. Dus, dus dan, kan, dan is het inderdaad wel individuele kwaliteit. En dan staat de bam op zijn rug. Ja... Dus we zouden hem ook een beetje tekort doen om dat beeld niet even te Maar vertellen. ik denk dat het wel normaal is als je, dat je als eerste de sprint aan gaat. Want je hebt dan de binnenbocht altijd en dat is heel erg belangrijk. Ik zag ook in die finale dat, hoe heet die vreugde... Frank Vreugdenhill? Ja, Vreugdenhill. Hem bijna gepasseerd had. Ja. Op het lange end aan de overkant. Niet haalde. En nee. in die binnenbocht gewoon weggereden ja. werd. En dat is tactiek. En ik, ik denk dat hij dat goed heeft gedaan. Uiteindelijk, ik, ik vind het knap dat hij uiteindelijk toch. Want vanuit de rug komen op het ijs. Maar ook in het wielrennen is altijd makkelijker. Dus dan ben je wel echt goed. Dus... Het was in ieder geval een mooie reclame voor het uh, markt. Het was leuk wedstrijd om te zien, absoluut. En hij ja. belooft in ieder geval wat dat betreft. Een, een mooi en zeker niet saai seizoen te worden. On ondanks uh, die overheersing van de bandploeg. Even naar de NK Allround, Luc. over de Telegraaf, wat vind jij van het eruit tot nu toe? Ik moet je een schuin ogen naar gekeken en geluisterd op de radio. Ik, uh, ja, het schaatsen. Ik, ik heb van 1990 tot 2010 het schaatsen gevolgd voor de Telegraaf. En naarmate je meer afstand neemt uh, van een sport, zie je ook hoe uh, ja, het niveau laat te wensen over. Laat ik het zo uh, netjes zeggen. Het niveau laat te wensen over? Allround, het Allround schaatsen op zich, het is... Het is als je er heel goed naar kijkt als je alle cijfers op een rijtje zet... en als je gewoon alle feiten op een rijtje zet... dan is het eigenlijk een, een hele kleine sport. Het is de korfbal van de winter. <tijds> je vergelijkt, je zegt, het niveau is niet hoog genoeg. Het niveau is zelfs uh, laag. Ten opzichte van wat? Hoe vergelijk je het dan? Nou, ik, ik heb er wat dingetjes op gezocht. He. Ik moet je altijd goed voorbereiden als je ergens komt. Uh, sinds 1966, toen was ik twee... heeft er 28 keer een Nederlander gewonnen bij het EKO-round. Het WKO-round... Uh, sinds 1995, toen was ik uh, 21, heeft alleen Chad Hedrick, uh, Johnny Davis en Scoper gewonnen. bij uh, afwezigheid van Sven Kramer. Dus ja. We zijn er gewoon heel goed in. Ja, wij zijn de bandploeg. van Europa. Met name in Europa. Wij zijn er heel goed in. Maar het is leuk als je, het is leuk als je heel goed bent in een uh, echt grote internationale sport, denk ik. Ja. Nou, ik ben het met je eens. Ik, ik, ik, ik zou er enorm voor pleiten om op een of andere manier toch wat schaatsen Olympisch te krijgen. Dat dat want ik vind het zelf een ontzettend gaaf onderdeel om van kort tot lang te kunnen beheersen. En Ik denk dat als je dat meer... Dat, dat kan je over de bühne krijgen, alleen we moeten het gewoon gaan invoeren. Ik vind het gewoon gaaf om naar te kijken. Ja, ik denk het appelleert niet meer in deze tijd. Alles moet kort, kort, kort. En ja. uh, een tien kilometer, daar krijg je echt geen... Uh... Maar heb je de, de laatste tien kilometer heb je gezien, ook bij de EK's en de WK's. Het was dan vaak met Nederlanders en een uh, verdwaalde Rus en eventueel een Italiaan erbij. Het was ontzettend spannend tot op de laatste honderd meter. Ik heb, me, ik heb me afgevraagd laatst, wat is nou echt nog een EK allround, of een, een WK-allround... dat ik me kan herinneren, omdat het zo ongelooflijk spannend was tot de laatste meter. In twintig jaar tijd, ik heb er niet één meegemaakt. Mag ik even naar Sebastian Timmerman? Dat is de verslaggever van de, het korfbal van de winter. Ja... Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik, uh, uh, nou, ik ben het wel in, uh, voor, voor een deel met Luc eens inderdaad. Dat het, uh, het allrounder er mondiaal, hè, buiten de Nederlanders, niet uh, spannender op is geworden de laatste jaren. Het heeft ook voor een groot deel te maken, denk ik, met de invoering van de WK-afstanden. En uh, de World Cups, dat gebeurde, dat die World Cups mid-jaren 80 en de WK-afstanden uit mijn hoofd sinds 1996. Uh, bij de World Cups gaat het alleen om losse afstanden. WK-afstanden, de naam zegt het al, het gaat om de losse afstanden. En maar een paar keer jaar uh, uh, komt zo'n allround toernooi om de hoek zetten. De, de niet-Nederlandse schaatsers, de buitenlandse schaatsers... die richten zich meer op, zo, op die losse afstanden... met het oog op World Cups waar geld te verdienen valt. Voor de niet-Nederlanders is dat altijd erg belangrijk. En met uh, die weken afstanden aan het einde van het seizoen. Dus wat dat betreft heeft de ISU er ook zelf aan meegeholpen, denk ik... dat het mondiaal gezien, het allrounden... Uh, een stuk minder is geworden dan uh, 20, 30 jaar geleden. Er zit, er zit nog een hele andere belangrijke slag in... waar de ISU aan mee heeft geholpen. is het feit natuurlijk dat uh, als je gaat kijken naar wat de internationale federaties doen... bijvoorbeeld ook in Rusland. Want als zij een medaille halen op een WK afstanden, omdat het een Olympische afstand is, hebben ze een goede financiering weer voor de komende jaren. En die financiering kunnen ze alleen regelen via de individuele afstanden. En dus ook niet meer via het orande. Maar het is, het is denk ik een utopie. Want ik hoor het uh, jouw oud-trainer Gerard Kemkes ook heel vaak zeggen. Uh, we moeten het allrounder olympisch maken. Maar ik vrees dat dat een uh, utopie is. Dat het IOC dat nooit, uh, dat nooit gaat doen. Kleine vierkamp dus, over twee dagen. Prachtig. Uh, nou, ja, het, het, natuurlijk. Het, het, het, absoluut. Maar ik denk gewoon dat dat een utopie is. Dat het meer en meer richting die lossere afstanden gaat. Met nieuwe onderdelen erbij. Als uh, de mass start en, uh, en uh, de ploegenachtervolging. Doen we al een uh, aantal jaren. Dus ik vrees toch met grote ...dat het allrounder nou, als een nachtkaars de komende jaren uh, misschien wel uit zal gaan. In ieder geval dat het kaarsje zachter zal gaan branden, om het zo maar even te noemen. Ja. Luc, uh, Luc blijf Ja, als de internationale schaatsunie en dus in Kaas, het, het internationaal Olympisch Comité... ...het allrounder echt interessant zouden vinden en echt zouden omarmen... ...dan stond het lang op de Olympische kalender. Ja. Nou, daar heb je misschien wel gelijk in, hoor. Dat is, uh... maar, het is een bijzaak. Mag ik als buitenstaande? Kijk, ik... Schaats heeft al twaalf Olympische afstanden. Dus je kunt al twaalf gouden medailles winnen. Ja. Ik denk dat ze dat gewoon niet groter maken. Hoeveel wil jij nou? Want je komt ook nog met andere suggesties. Nou, je nee, kan niet 16 of 20. Nederland staat bij de eerste 10, terwijl we geen berg en geen sneeuw hebben. Nou, er is sowieso geen ruimte voor uh, meer atleten. Dus echte rounders worden sowieso niet toegelaten op Olympische Spelen. Dan zou je het moeten doen met rijders die zich op de individuele afstanden hebben gekwalificeerd... Nou, er zit, een, dat is niet echt overhanden dus. Nee, dus, dus. Nee. het kwotum is gewoon uh, op. op. Ja. Duidelijk. De afgelopen maanden deden vooral de schaatsers van team van Veen van zich spreken. De wereldbekerwedstrijden leverden drie overwinningen op. En zes keer stond er een uh, rijder van die sponsorloze ploeg op een uh, andere plek van het podium. Toch bleef de formatie van trainer Jan van Veen zonder geld schieten. Gisteren werd er wel een co-sponsor binnengehaald. Het team kan nu door tot het einde van het seizoen. En dat levert natuurlijk een grote, grote oplichting op bij uh, de coach Jan van Veen. Het betekent toch wel een, een, een hoop rust uh, voor, voor het team uh, uh, voor de komende maanden. Kijk, we zijn uh, heel erg van hartstikke blij dat uh, deze partij uh, Aquasports, uh, die, die eigenlijk al vanaf het eerste uur uh, in getoond heeft voor de ploeg. Dus uh, we, kunnen, we kunnen de onkosten kunnen betaald worden, we staan ook rekeningen open en we kunnen ook wat uh, vergoedingen gaan betalen richting spotters en uh, belicht ook be begeleiding. Ja, dat is maar goed ook dus nu. Dus ze kunnen in ieder geval voorlopig door blijven schaatsen. Hoe um, kijken jullie er tegenaan dat het zo moeilijk is blijkbaar om uh, voor het team van Veen, waar toch niet tenminste uh, uh, schaatsers in zitten, uh, ja, Lux? Er zijn er twee sponsor te vinden? Er zijn twee dingen die hier uh, cruciaal zijn, denk ik. Ten eerste de vraagprijs. Dat is meer dan één miljoen. Dat is heel veel geld in deze tijden waarin we allemaal uh, de broekering moeten aanhalen. En ten tweede, wat ik zeer opmerkelijk vind... zij zijn op zoek naar een nieuwe sponsor... maar schakelen daar geen gerenommeerd sportmarketingbureau voor ze doen het, in. Ze, ze, doen het zelf. ze doen het zelf. Nu uh, volg ik zelf ook voor de telegraaf het zwemmen. Daar proberen ze ook al heel lang een sponsor te vinden. Kunnen ze ook niet vinden, omdat ze het allemaal zelf denken te kunnen. En het is blijkbaar toch een vak apart om voor zo'n bedrag een, uh, een sponsor te vinden. Terwijl er wel een aantal sportmarketingbureaus zijn die we zeggen, met name voor de ploeg van Jacques-Ori, een heleboel partijen langs hebben gehad. Dus volgens mij moeten er één, tweetjes heel snel gemaakt kunnen worden. En het gekke was, ik kreeg laat van de week een mailtje: ja, ik wil in contact komen met Jan van Veen. Want we willen wel op de kraag staan. Ik heb dat maar doorgestuurd naar Jan, maar ik heb er niks van gehoord. Maar, oh, van wie was dat? Uh, uh, ja, ik, ik, ik, weet, ik weet de partij niet. zal ik ook ja, niet noemen. Ja, ja, ja. ja uh, maar dit is, uh, het kwam bij mij een beetje ook wel allemaal toeristisch over, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar is het niet zo dat er over geheel in de sports veel moeilijke sponsors uh, zijn te vinden? Vanwege de economische toestanden. Absoluut. Ik bedoel, Ori had ook al grote problemen. Daarom ook, zegt Luc, is het misschien des te ja. meer aan te, te raden... om zo'n sportmarketingbureau in te schakelen. Ja, daar ben ik volkomen meteen. eens. Triple-dubbel, uh, om eens zo te noemen. Ja. Maar. Ja. Ja. Ja. Ja. maar ze krijgen nu 175.000 euro. Daar hebben ze reis- en verblijfkosten. Dus waar leven ze van? En dat werd mijn moment van het vorige week. Toen had ik ook al Proef van Veen. Het kan niet zo zijn, en dat vind ik gek, dat de KNSB voor een gedeelte sponsort, reis- en verblijfkosten of heeft gedaan. En zeker niet het NOC-NSF. Als je een commerciële ploeg bent, moet je zelf voor je geld zorgen. Nou, ik denk dat uiteindelijk, als je gaat kijken naar de internationale wedstrijden... waar ze zich voor kwalificeren, dat de ANSB b daar gewoon de kosten van draagt. Dat doen ze ook voor de andere commerciële teams. Ja. Okay. Dus dat vind ik niet irreëel. Maar er werd over NOC en NSF ook gepraat. Nou, kijk, je zou uiteindelijk moeten kijken... De, de rijders hebben individueel de keuze gemaakt ja. om commercieel te gaan. Dus die moeten het risico dragen. En wat je vooral de zorg was bij, in dit geval bij ook een Jan van Veen... wat doe ik met de begeleiding in fysiotherapeut en dergelijke. En, ja, ze hebben de keuze gemaakt om het op, al via een alternatieve weg te doen. En als dat niet gaat lukken voor 1 januari... Ze hebben dan nu even tijdelijk uh, een sponsor gevonden. Dan zullen ze vanaf het nieuwe seizoen ergens anders onder de pannen moeten. Ja, duidelijk. Goed, zometeen uh, na vieren gaan we direct even naar Tialf om even te horen hoe het daarvoor staat bij uh, de NK Allround, Rounds, waar de mannen bezig zijn met de 5 kilometer. Met zometeen tussen vijf en half zes de toppers met de topper. Dus lokhuizen en kramer. Graag tot zo.